Met het NOS-journaal. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson blijkt zijn partijgenoten van de conservatieven te hebben opgeroepen om premier mee te blijven steunen. Een Britse omroep heeft WhatsApp berichten van Johnson ingezien, waarin hij de partij tot kalmte maand en anderen oproept om zich achter May te scharen. May ligt onder vuur na de tegenvallende verkiezingsuitslag deze week. De conservatieven verloren daarbij de absolute meerderheid in het lagerhuis.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 Ook alle verdachten van de aanslag na een concert van Ariana Grande... drie weken geleden zijn vrijgelaten. Een onderzoek naar mogelijke handlangers van de man... die zich oplies na het concert in Manchester gaat nog wel door. Er kwamen bij de aanslag 22 mensen om het leven. En Sivan Hassan heeft de 1500 meter gewonnen bij de Fanny Blankers Schoen Games. Bij de internationale atletiekwedstrijd in Hengelo bleef ze met 3.56.14 net boven haar eigen Nederlandse record. En Daphne Schippers won de 100 meter in 11.08. Het weer in het oosten kan nog een buitje vallen. Verder is het weer droog. Morgen wisselend bewolkt. In het binnenland kan een bui vallen. Het wordt morgen tussen de 17 en de 21 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen Siek. Welkom terug bij eh, CFM Klassiek met deze keer dus de Strauss-Family. En u hoorde hem nu in zijn geheel, voor het nieuws moesten we hem afbreken... maar vonden hem te leuk om hem toch eh, nog een keer helemaal te laten draaien. Soldatenlieder van Johan Strauss' vader, oftewel Johan Strauss I. Uitgevoerd door het Slovak Sinfonieta Zilna onder leiding van Christian Pollack... En van de vader gaan we dus wederom naar de zoon. Johan Strauss nummer 2, oftewel Johan Strauss junior. En van hem gaan we een prachtige wals draaien. Uitgevoerd door het eh, Weener, Weens Johan Strauss orkester, onder leiding van Willy Baskowski. De wals heet Kunstlerleben. ...kunstenaarsleven dus. En uh, mocht u denken dat het nu al nieuwjaar is? Nee, nog lang niet. Maar we vonden het wel eens een leuk idee om vandaag eens een lichte uitzending te maken... ...met uh, mooi werk van de vier Strauss-componisten uit Wenen. Uh, te weten Johan 1, Johan 2, uh, Jozef en Eduard Strauss. En van Jozef gaan we nu uh, spelen de Jockey-polka... En het orkest is wederom hetzelfde orkest als net, dus het Wiener Johann Strauss Orkestra. Alleen nu staat het onder leiding van Norbert Neukamp. Voorvrij, achtervrij, baanvrij houden. Zo was het zoiets, toch? Johan Strauss' vader, daar gaan we nu weer naartoe. En die heeft de Almak Quadrille. Quadrille is ook weer een soort dansen. Er werd toen de tijd veel gedanst in de Weense dansgelegenheden. Waar deze muziek natuurlijk uh, vaak voorkwam. Ik weet niet of u in de tijd de film, de film gezien hebt, de serie, De Strauss Family. Dat is een hele mooie serie. En daar kon je aardig zien hoe het allemaal was. De Almak quadrille, En die wordt uitgevoerd door het Slovak Sinfonieta Zilna. Onder leiding van Christian Polak. Dan ja, gaan we nu naar een operette. Dat uh, hoort er natuurlijk ook bij als je het over Strauss hebt. En uh, we gaan nu een fragment laten horen uh, de, uit derde akte van de operette der Zigeuner Baron. een van de bekendste. Uh, Nicolaus Harnoncourt die dirigeert hierbij het uh, Weens Symfonieorkest. En het is de Eindsoegsmars en er zit dus ook een groot koor bij. Geniet. Ja, en dan is het vervelend als ze dan in de lijst waar je de walsen en de muziek uithaalt in het Engels gaan beginnen. En dan moet je natuurlijk in verrazers nog gaan zoeken wat het dan in het Duits is. Nou, het is een stuk van Jozef Strauss in dit geval. En het heet in het Duits, mijn Lebenslauf ist lieb und lust. In en het Engels is dat dan uh, heel anders. Maar dat ga ik u nou nu vertellen, want het waren geen Engelsen. Mijn Lebenslauf is liep und lust. En dat door het uh, Weens-Johan Strauss-Orkester onder leiding van Norbert Neukamp. En dat je niet altijd op internet kunt uh, vertrouwen, dat blijkt nu maar weer. Want het volgende stuk is de Annenpolka. En die had ik op deze plek neergezet, omdat erbij stond dat die van Eduard Strauss zou zijn. <coughs> maar dat is hij helemaal niet. Hij is gewoon van Johan. Johan II dus, oftewel Johan Zoon. Maar we gaan hem even goed draaien. En uh, de uitvoering is uh, van uh, de uh, het Stuttgartere Symfonieorkest. En de dirigent staat niet vermeld. Dus daar houden we het dan maar op. De Annenpolka. MUZIEK Oké, okay, we gaan uh, weer gaan naar uh, de vader. De vader, Johan Strauss. En uh, die heeft het over het carnaval in Parijs. En dat is dan ook nog een galop. Het wordt uh, uitgevoerd door het uh, Slovak symfonietta uit Zilna. En de dirigent is uh, in dit geval Ernest Metzendorfer. Nou, dat is een echte Oostenrijker, waarschijnlijk. Nou moet ik mijn eigen opmerking van eerder eh, logen straffen... want de volgende opname is van een Nederlands orkest. Nee, niet van André Dieu, sorry. Maar wel van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ook die hebben zich wel eens bezig gehouden met Strauss. En dit onder de bezielende leiding van Nicolaas Hannon Koert. En zij gaan dus voor u spelen... De Geschichten aus dem Wienerwald.